9 uur aan Thijssen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven wil volledige zeggenschap... over het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ook wil Teven de Raad van Toezicht opheffen... zodat hij voortaan zelf verantwoordelijk is. Het COA voert overheidstaken uit... maar valt nu niet direct onder het gezag van de minister. In 2011 en 2012 waren er problemen bij het COA. Medewerkers spraken tegenover de NOS over een angstcultuur. Daarna werd de toenmalige directeur op non-actief gezet... en stapte de Raad van Toezicht op. De Tweede Kamer besloot daarna dat de politieke de Raad van Toezicht van een zelfstandig bestuursorgaan ter verantwoording moet kunnen roepen. De Consumentenbond is verbaasd over de termijn die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft aan de afnemers van verdacht rundvlees. De autoriteit maakte vanmiddag bekend dat de afgelopen twee jaar 50 miljoen kilo verdacht rundvlees bij Nederlandse vleesverwerkers is terechtgekomen. De vleesverwerkers krijgen 14 dagen de tijd om uit te zoeken waar het rundvlees is gebleven. Volgens de Consumentenbond moeten vleesleveranciers in Europa binnen vier uur aangeven waar het vlees vandaan komt en aan wie het is verkocht. De Duitse justitie is in gevangenissen een neonazienetwerk op het spoor gekomen. Ze probeerden financiële hulp te regelen voor rechtsextremistische gevangenen en hun gezinnen. De gevangenen stuurden elkaar gecodeerde berichten via de post en verstopte berichten in tijdschriften. Het netwerk zou ook contact hebben gezocht met de NSU, de terreurbeweging die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op negen immigranten en een politieagenten. Het aantal live-shows van het SBS-televisieprogramma The Next Pop Talent wordt gehalveerd. Het programma wordt ingekoord vanwege tegenvallende kijkcijfers. SBS 6 verkeert al langere tijd in zwaar weer. De live-shows van The Next Pop Talent beginnen aanstaande zaterdag. Er waren zes live-shows gepland, maar er worden nog maar drie uitzendingen gemaakt. Het weer, de komende uren blijft het bijna overal droog. Vannacht gaat het regenen en morgen breekt in het zuiden de zon soms door. Maar het regent ook af en toe. Het wordt 6 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Now boarding, Alle passagiers voor Barcelona, Venetië, Nice, Kopenhagen, Berlijn of Londen. Ontvang nu twee vliegtickets bij één jaar NRC Handelsblad of NRC Next voor slechts 24,95 per maand.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 En zijn langs de lijn met Champions League voetbal. Twee mooie wedstrijden. Laten we beginnen bij Barcelona, Paris en Germain. Bas 0-0 na 18,5 minuut. Nou is het zo geweest in de eerste 10 minuten dat Barcelona vooral de bal had en ook wel wat kansjes kreeg. Daarna heeft ook de ploeg uit Frankrijk zich wat vaker voor het doel aan de andere kant gemeld. Dat heeft geen grote uitgespeelde kansen opgeleverd. Maar wel schoten van Lucas, twee keer zelfs, en van Lavezzi. Maar die gingen alle drie hoog over. En zo is het nog 0-0. En Juventus moet twee keer scoren om een uh, uh, verlenging eruit te uh, slepen, zoals ze dan zeggen. Maar dan mag Bayern niet scoren. Ik niet dat dat gaat lukken, Andy. Ja, ik denk dat Bayern wel een doelpuntje gaat maken. Nu heeft Daniel van Buiten veel pijn. Het is een harde, vervelende wedstrijd. Ook vervelend om naar te kijken. Nog geen echt grote kansen gezien. Bayern krijgt wat meer grip op de wedstrijd. Staat 0-0 overigens. En uh, veel overtredentjes. Ik heb al uh, de gele kaart gemeld voor Mansukic. Die voorkomen onterecht was. Maar daarna een uh, gele kaart nog voor Bonucci gezien. Dat zijn allemaal dingen die uh, genoeg zeggen over deze wedstrijd. Het is uh, zonder respect voor elkaar. En ook zonder respect uh, voor doelpunten, Want uh, die zijn er nog niet geweest. Het staat 0-0. En uh, bij Barcelona, Paris en Germain is het ook nog 0-0. Na 20 minuten hebben de Fransen de bal via de rechterkant. Waar Jalet de rechtervleugel verdedigt. Waar we dus eigenlijk liever met ons oranje hart van de wiel zouden hebben gezien. De bal naar binnen kan geven. Goeie 1-2. Lavetti stuurt dan wel Ferrati de diepte in. Maar uh, Ferrati kan er niet bij. was Lucas trouwens die de 1-2 aanging. En uiteindelijk komt die bal in de handen van... Doerman Victor Valdes die dus nog niet echt op de proef gesteld is. Maar dus wel in de laatste minuten wat vaker van afstand gezien heeft dat zijn doel onder vuur werd genomen. Barcelona dat ook lijkt in de laatste 10 minuten een tempootje lager te spelen. We hebben ook de coach Tito Villanova al een paar keer langs de lijn gezien om aanwijzingen te geven. En Piqué heeft de bal achterin. heeft dus een nieuwe compagnon achterin, Adriano de Braziliaan omdat nou ja, Pujol daar jaren gestaan heeft, maar vanwege een knieoperatie drie weken geleden niet inzetbaar is. Mascherano, die daar natuurlijk ook vaker gestaan heeft vanwege zijn knieblessure, vorige week opgelopen er ook niet is. Terwijl nu Fabricas aan de andere kant probeert te schieten vanaf de rand van het 16 meter gebied. Maar dat schot wordt geblokt, de bal wel weer door Iniesta opgepikt. En via de linkerkant moet er dan een actie komen. Pedro zet de bal voor, die doelman redt. En dan wordt hij alsnog door Pedro in het zijnet geschoten nadat hij voor het doel... Eigenlijk niemand vond. Bijna dus de hulp nog kreeg van Salvatore Sirigu, de keeper. Want die zat er wel met een handje aan. Maar bokste de bal eigenlijk recht voor zijn doel. Het veld weer in. Levensgevaarlijk. Daar zat dan nog een Frans been. Tussen om de bal de andere kant weer op te trappen. Het been van uh, Thiago Silva. strikt genomen niet echt een Frans been, maar toch. En toen kwam die bal weer terug voor de voeten. Van uh, de man die de actie maakte, Pedro Rodriguez, Maar die schoot in zijn net behoorlijke kans voor Barcelona na een Maar het blijft 0-0. Een uh, mooie kans krijgt uh, Juventus, want ze krijgen een, een vrije trap. Of krijgen ze hem niet? In ieder geval lijkt het een overtreding. Ja, dat is een uh, pittige overtreding zelfs van uh, Laam op Marquisio. Uh, op de rand van het strafschopgebied er wordt geen kaart voorgegeven. Daar werd uh, over geklaagd door de Italianen. Maar de vrije trap ligt uh, nou, zeg maar een halve meter buiten het strafschopgebied. En uh, recht uh, voor de... Het doel van Manuel Neuer, die zijn muur aan het neerzetten is. 41.000 mensen hopen op datgene wat de wedstrijd nodig heeft, namelijk een doelpunt. Echt uh, ideale kans hoor, want de bal ligt op de rand van het strafschopgebied. De muur wordt geformeerd. Wie gaat hem nemen? Ja, daar kun je bijna uh, uh, op inschrijven. Pierlo, die uh, man met de baard, die zo goed kan schieten en de architect is van dit team. We zien Manuel Neuer, die heeft die muur neergezet op, uh, voor die muur. In de muur staan drie Juventus spelers, vier zelfs. En uh, ook nog twee ervoor om de gaten te trekken. Daar komt het gat en een bal op de vuisten van Neuer. Goeie redding van Neuer op de enorme knal van Pierlo. Die, die bal inderdaad door dat gat schoot dat getrokken werd door de Juve spelers. Maar Neuer staat perfect op de goede positie. En kan de bal over het doel heen tikken. Levert slechts een hoekschop op voor Juventus. Die wordt slecht genomen. Kan uitverdedigd worden door, uh, uh, door Dante. En dan gaat de bal over de zijde. Maar het was de eerste echte mogelijkheid op een doelpunt voor Juventus in deze wedstrijd. En uh, dat was heel knap gedaan van Manuel Neuer. Door die bal mooi uit de hoek te tikken met twee vuisten. Nog altijd 0-0. Halverwege de eerste helft bij de wedstrijd Juventus tegen Bayern München. Benieuwd hoe het bij Bas staat. Grote kans voor Barcelona aan de maak. Iniesta heeft net te veel tijd nodig. En schiet de bal vervolgens in de draai in de handen van de keeper. 0-0 na 23 minuten. Terwijl ik bij jou, en die het gevoel krijg dat als mensen door gaten gaan schieten... dat we zometeen dik pas schier het veld krijgen. Je weet maar nooit, het kan een dolle avond worden daar. Barcelona-Paris zijn bij 0-0. En een kansje dus voor Iniesta die... Omringd door drie tegenstanders in het strafveldgebied van Paris Saint-Germain. Geen ruimte ziet om snel te schieten. En eigenlijk de ene kant op wil draaien. Dan toch maar besluit de andere kant op te draaien. En een slap schot aflevert. Terwijl nu Ibrahimovic profiteert van een klein foutje van Adriano. Dan komt de kans voor La Lavetsi. Lavetsi schiet tegen de keeper op de rebound. Valt net niet voor zijn voeten. En valt hij net wel voor zijn voeten. Hij is er eigenlijk alweer een stapje voorbij. De bal die terugstuit het van de voeten van Victor Valdes. Dan tikt hij hem er zo in. Maar eh, Adriano, de verdediger dus van Barcelona, zoals ik zei, die staat daar niet vaak. Laat zich van zijn slechtste kant zien door de bal zomaar bij de tegenpartij in te leveren. En Lavetzi krijgt eigenlijk de grootste kans van deze wedstrijd om Paris Saint-Germain na 24 minuten op een 1-0 voorsprong te schieten. Dat zou de Franse vleugels hebben gegeven. Die moeten uiteraard sowieso scoren na de 2-2 in Parijs van een week geleden. Terwijl nu aan de andere kant Barcelona alweer zoekt of er ergens een gaatje valt voor de doorgelopen Xavi. Maar daar... Staat er weer een Frans been tussen. En dan kan Paris opnieuw gaan uitbreken. Via de linkerkant Pastoren en Lavetsi combineren. Dan komen anderen zich melden om te helpen. Verratti in dit geval. Die wordt vastgehouden. Dani Alves is de dader en wordt teruggefloten. En dat levert dan een vrij schop op voor Paris Saint-Germain. Als ze nou nog het gevoel hebben, de Fransen, dat ze wat zelfvertrouwen willen tanken. Dan worden ze natuurlijk op dat vlak behoorlijk geholpen. Door momenten zoals zo even, waar de tegenpartij... In de persoon van Adriano zomaar de bal verspeeld. Eén steekpaasje van Ibrahimovic in de richting van Lavetsi gaat. En waar hij toch eigenlijk over het algemeen wel raad weet met dit soort kansjes. Ook in zijn tijd bij Napoli. Daar waar hij natuurlijk voor veel geld van gekocht is. Heeft hij nu het vizier niet op scherp. En schiet hij tegen de doelman Victor Valdes op. De vrije schop, daar waren we gebleven voor de Fransen. Die gaat richting het doel komen. Daar is Alex mee, daar is Thiago Silva mee. De bal wordt door Thiago Silva richting de rand van het strafloodbied gekocht. Alex doet dan... Wat hij moet doen wil de bal breed leggen voor schutters. Daar vindt een onderschepping plaats van Barcelona. Dat nu als een haas eruit probeert te komen om de verdediging van Paris Saint-Germain. Waar dus nogal wat mensen weg zijn te ontregelen. Maar tempo zit er gek genoeg in deze tegenstoot niet. Balbezit houdt Barcelona wel. Maar de Fransen hebben eigenlijk alweer het hele elftal achter de bal. Het is toch interessant na 26 minuten voetballen. 0-0 nog altijd bij Barcelona, Paris Saint-Germain. 0-0 bij Juve tegen Bayern. En uh, Juve wordt wat sterker. Dat vijfmans middenveld dat vorige week helemaal weggespeeld werd door Bayern. Uh, doet het uh, nu wel goed met uh, die jonge Pogba erin. En nu een mooie actie. Daar is Pogba, die moet de bal voorgeven. Doet het ook. Maar er staat niemand. Want Assamoa komt te laat uh, binnengelopen. Dit is gewoon goed werk van Pogba. Maar heel slecht werk van de... Nou, niet, eigenlijk niet meegelopen spelers uh, van Juve. Ja, zegt Qualierella. Dan had je hem terug moeten trekken. Nee, hij doet dat goed, die jongen die... Uh, Pogba, hij uh, uh, krijgt een prachtig paasje en uh, legt de bal eigenlijk pan klaar voor het doel. Waar minimaal één Juve-speler had moeten staan om die bal binnen te tikken. Maar ze staan op de rand van het strafschopgebied en dus uh, gaat deze mogelijkheid voorbij. Was wel een uitstekende actie dus. Uh, ondertussen weer iemand die een beuk heeft gekregen, Padouin. Een Italiaan. En de scheidsrechter Carballo moet uitkijken dat hij het niet uit de hand laat lopen. Uh, het is uh, uh, Ribéry die in aanraking komt met Padouin. Goed, 0-0. Weer wat opwinning gehad in het uh, Juventus stadion. Maar nog altijd 0-0 bij Juve tegen Bayern. Barcelona, Paris Saint-Germain in Camp Nou met Bas 0-0 nog altijd na 27 minuten. Daar komen de Fransen. Jalais is door. Maar Jalais staat buiten spel op het moment dat de paas komt. En... Nou is dat eigenlijk de eerste keer dat hij het probeert. De rechtsback steekt de handen nog maar eens omhoog. Was het echt buitenspel. Dat is uit de herhaling nauwelijks op te maken. Maar je zou toch de indruk krijgen om de Fransman het voordeel van de twijfel te geven. En wel het is daar iets te vroeg gevlacht. Daar komen de Fransen opnieuw. Lavetti aan de linkerkant het niet binnenbal voor het doel. Daar wordt hij door Adriano verdedigd. Maar Barcelona komt, ja mag je zeggen, langzaam een beetje onder druk. Misschien is dat wat te zwaar aangezet. Maar links en rechts komen er wel kleine kansjes. Voor de Fransen, waarbij dus die hele grote van Lafessie van een paar minuten geleden... toch bepaald geen kleintje was. Want dat is wel vaker met hele grote, dat geen kleintjes zijn. Hè? Balbezit voor de Fransen. Verrati weer een steekballetje. Ibrahimovic bereikt ook hij het strafgebied binnen. Dan komt er een voorzet bij de tweede paal. Er wordt gekopt en de redding nodig van Victor Valdes op de kopbal van Lucas. En ook dat is een grote kans. Barcelona is het even kwijt. En wordt met de rug tegen de muur geduwd door Paris Saint-Germain. Daar twee grote... En drie halve kansen krijgt in de tijdsbestek van een minuut of tien. Terwijl we zo even een prachtig shot geschakeld zagen op de monitor van Lionel Messi. Die wat onhandig bewoog op de bank. Ja, natuurlijk, want daar zit hij nooit. Dus hij heeft eigenlijk geen idee hoe dat nou gaat. Zo'n hele wedstrijd op zo'n bank zitten. Daar kan hij dan nu eens aan wennen. Maar hij ziet dat zijn elftal het tegen alle verwachtingen in. Toch ineens moeilijk heeft tegen Paris Saint-Germain. Dat in de eerste 10-15 minuten deed alsof het niet thuis was. Barcelona de lakers niet uitdelen. Twee, drie halve kansjes incasseerde. Maar zich toch nu wel vol goede moed heeft gemeld op die helft van Barcelona. En daar dus kansen krijgt ook. Onder aanvoering de laatste dan toch in ieder geval van Ibrahimovic. Als de hoekschop komt, die gaat over Ibrahimovic. Enkel de hoofd van Alex. En wordt van dichtbij dan nog van richting veranderd ook de Vetsi. En ik denk als de redding van Victor Valdes daar is. Dan de spits er beter vanaf had kunnen blijven. Want daarmee helpt hij een hoekschop van zijn elftal omzeep. Omdat hij de hoekschop, of de kopbal van Alex nog verlengt met het hoofd. En daarmee staat hij buitenspel. Vraag me overigens nu naar de herhalen. kijk uh, af of hij überhaupt nog met zijn hoofd naar de bal gaat. En of hij die, die nog aanraakt. Maar in ieder geval hindert hij de keeper door daar zo vlak in de buurt te staan. Evengoed, een kopbal van Alex wordt toch weer genoteerd. En weer is het aan die kant gevaarlijk na een klein half uur. Barcelona zal zich even achter de oren moeten krabben. 0-0 Barcelona, Paris saint Germain. Het wordt interessanter en interessant. Juventus tegen Bayern München ook 0-0. Geen doelpunten dus. Pogba gaat tegen de vlakte. Krijgt de vrije trap halverwege de helft En ook hier wordt het steeds interessanter. Omdat Juve ook steeds sterker wordt. En er veel kleine en grotere overtredingen nodig zijn voor Bayern München. Om de Italianen van goed spel af te houden. Qualierella staat klaar in de spits. Hij is spits, maar hij scoort zo weinig. Heeft er maar acht gescoord tot nu toe in de Serie A. Daar komt de vrije trap van Pirlo voor het doel. Wordt weggekopt, wordt opgevangen door Robben. Maar die versp... Speelt hem en dan uh, is er een, een schot van uh, Padouin. Maar die bal uh, wordt gekraakt en gaat over de zijlijn. En dan mag Pirlo weer gaan gooien. Maar laat dat uh, over aan diezelfde Padouin. Die snel eventjes uh, de bal komt uh, inwerpen. Bal in het blijft een beetje in de lucht hangen. Dan weggewerkt door Ribéry. En opgevangen door Bonucci, nee, Chiellini achterin bij uh, Juventus. En Juventus komt ook na 31 minuten niet in de problemen, maar staan met 2-0 achter uh, uh, door die wedstrijd van vorige week en moeten er dus minimaal twee scoren om, uh, om in de strijd te blijven voor de halve finale. Diepe bal richting Pogba komt net niet aan omdat de techniek van de jonge Fransman 20 jaar pas uh, uh, even ze hem in de steek laat. Hij speelde zeven wedstrijden voor Manchester United, kreeg een nieuw contract aangeboden, maar weigerde dat en ging naar... Uh, Juventus omdat hij daar meer mogelijkheden zag. Staat dus nu ook in de basis in de wedstrijd tegen Bayern München. We hebben gespeeld. 31,5 minuut. Het staat nog altijd 0-0. Bayern in de aanval. Even kijken wat Ribéry doet met die bal. Hij verlegt het spel naar de rechterkant. Waar Laam opkomt. En Laam weet aan zijn rechterzijde Robben. Maar trekt naar binnen. Nu komt hij wel wel via Schweinsteiger bij Robben. Robben met de voorzet met linkerbeen. Goede voorzet. Wordt met moeite weggekomen uit de verdediging van Juventus. En zo blijft het hier. 0-0 bij Juventus tegen Bayern München. De doelpunten zijn duur vanavond. Barcelona, Parijs en Jamei ook daar is nog 0-0 na 31 minuten. Maar de beste kansen zijn dus echt voor de Fransen geweest. Nou kunnen we ons van de wedstrijd vorige week nog wel herinneren. Terwijl het publiek boos is in Barcelona omdat de rechtsback Daniel Alves even geblesseerd naar de kant ging maar niet terug mag. De aanval van Barcelona krijgt overigens nu gestalte via Iniesta. Die vanaf de linkerkant het strafgebied binnen wil dribbelen. Maar daar de bal verspeelt. Dat doet Thiago Silva ook bijna. Die blijft maar net op de been en wordt dan door Iniesta aangetikt en vastgehouden. En verdient een vrije schop. Maar uh, dat beeld herinneren we ons nog wel van de eerste wedstrijd. Ook toen was Paris Saint-Germain eigenlijk uh, de bovenliggende partij. Was het dreigender. En was de eerste de beste keer dat Barcelona zich meldde voor het doel van de tegenstander. Was het via Messi ogenblikkelijk raak. Voorafgegaan dus door die weergeloze assist. Met de buitenkant van de rechter gegeven door Daniel Alves. De favoriete aangeven, daar hadden we het uh, vorige week al over, van Messi. Want als er nou eentje is die elke keer de assist geeft op Messi, dan is hij het. Ik geloof dat ik ook vorige week zei Frans van Duschoter is er niks bij, maar Dani Alves weet wat dat betreft wel van want de bal bezit voor de Fransen nu via de mensen achterin waarbij Thiago Silva de bal aan de linkerkant kwijt zou kunnen bij Maxwell... maar zich bedenkt en kiest voor de bal in de breedte naar Alex. Langzaam maar zeker voelen de Fransen zich wat vrolijker in deze wedstrijd. Ferrati geeft de bal mee op het middenveld aan Pastoren. Pastoren in de as van het veld. Kijkt in het centrum, zoekt contact met Lucas... die aan de rechterkant de bal probeert voor te trekken. En daar is dan uh, Piqué meegelopen. En Lucas verdient, omdat hij de bal via Piqué over de achterlijn trapt... opnieuw een hoekschop voor Paris Saint-Germain. Dat is dus al de derde in korte tijd... En langzaam maar zeker, terwijl nu wel uh, Daniel Alves eindelijk weer terug het veld in kan. Is het uh, zo dat Barcelona meer achteruit dan vooruit loopt? Dat zijn ze toch niet echt gewend. Maar dat is wel wat we zien op dit moment. Hoekschop komt, wordt gekopt, maar naast gekopt. En ik denk dat de man die de bal het laatste raakt, Ibrahimovic, is. Die wijst nog wel dat hij een nieuwe hoekschop verdient. En blijkbaar heeft hij gelijk, want dat uh, signaal wordt nu overgenomen door Björn Kuipers. En dan moet die bal dus het laatste door een van Barcelona zijn geraakt. En een herhaling. Het is moeilijk te zien. Denk ik dat die bal uiteindelijk via de rug van Fabricas Of, nou ja, laat het erop houden dat Fabricas die bal met de rug het laatst raakt. En om die reden krijgt uh, de Franse ploeg in de 34e inmiddels van deze wedstrijd bij 0-0 stand. Een nieuwe Bal komt uitdraait op het hoofd van Alex. Maar die kop door in plaats van richting het doel. Onder druk gezet nog door zijn landgenoot Daniel Alves. Die is een kop kleiner, Maar uh, voor de zoveelste keer ontsnapt Barcelona... En kan het even naar happen. Klinkt dat gek? Nou, best eigenlijk. Maar het is wel wat er aan de hand is. Na 34 minuten. Barcelona heeft het moeilijk in eigen huis tegen Paris Saint-Germain. En ook Bayern heeft het lastig tegen Juve. De Italiaanse Piet Bamberg Pierlo heeft nog geen paas kunnen aangeven. Terwijl van buiten naar de kant moet. Met pijn aan het hoofd. Is eerder in deze wedstrijd geblesseerd geraakt. En kan niet verder spelen, Daniel van buiten. En gaat dus vervangen worden... Uh, even kijken wie zijn vervanger is. Ik denk dat dat uh, uh, Boateng is. Jerome Boateng. Inderdaad, Jerome Boateng staat klaar aan de zijkant. En gaat uh, komen voor van buiten. En dat is een tegenvaller voor uh, Joep Heinkes. De trainer van Bayern München. Het staat 0-0 in de wedstrijd tussen Juventus en Bayern München. En uh, ja, hij heeft pijn. Dat, uh, dat is duidelijk van buiten. We zien hem uh, het veld afgaan. Uh, overigens net een mooi shot van een van de... Uh, zeg maar kinderen van Juventus. Een van de grootheden. Uh, maar wel van lange vervlogen tijden. Want uh, die zagen wij zitten. Michael Lauderoep, van 85 tot 89, 151 wedstrijden gespeeld voor Juventus. En nu, als ik het wel heb, is hij trainer in Engeland. Maar hij is hier te gast om te kijken naar een niet hoogstaande wedstrijd. Nu dan, misschien als de bal in de diepte wordt gegooid. Richting uh, Fusinic. Fusinic nog altijd bal voor de linker. Marquisio staat vrij en Pogba staat vrij. Maar hij heeft veel te veel moeite om de bal onder controle te krijgen. En dan duurt het schot veel te lang. En is het uh, nog even Qualiarella die uh, de bal kan aan. Raken. En dan een hele slechte bal die over de zijlijn gaat. Paas van Chiellini. Nee, het is niet best. Het is wel spannend, omdat het 0-0 staat bij Juventus tegen Bayern München. Opnieuw uh, bij Barcelona Paris Saint-Germain trouwens 0-0 na 36 minuten toonde de monitor ons een prachtig shot van Lionel Messi op de bank. Vanwege dus nogmaals zijn hamstringblessure niet in staat om vanaf het begin mee te spelen. En hij zat daar nagelbijtend. Wat toch maar aangeeft dat hij er ook niet helemaal gerust op is. Dat zijn ploeg zonder hem ...in de buurt gaat komen van een goed resultaat. Terwijl de wedstrijd even stilligt omdat Jallet een uh, blessure heeft opgelopen... ...na een botsing die toch in eerste aanleg wat onschuldig lijkt met Pedro Rodriguez, Maar hij komt zo ongelukkig, denk ik, met zijn hoofd in de landing... Zeg maar, ...tegen de schouder van Pedro Rodriguez aan, dat hij uh, verzorgd moet worden. Dat gebeurt na 36 minuten en dan kunnen we denk ik beter even gaan kijken bij uh, collega... ...en die bij Juventus Bayern. Waar 0-0 is en Rob aan de bal is aan de rechterkant met Keerlinie tegenover zich. Trekt naar binnen. Goeie paas is dat. En dan wordt de bal breed gegeven. Die had uh, op doel geschoten uh, moeten worden door Bayern München. Dat nu weer eventjes de overhand heeft na een uh, minuutje of uh, 37 spelen in deze wedstrijd. 0-0 de stand. 3 met uh, Schweinsteiger. Eventjes het dolle van Italianen. Dan gaat de bal naar buiten naar uh, Boateng. Die uh, links voorin is gaan spelen en... Ik probeer, of nee, uh, Boeteng is achterin gaan spelen inderdaad. Die uh, speelt gewoon op de plaats van van buiten, dus hoeft er niet al te veel omgezet te worden naar het vertrek uh, van van buiten, is het uh, nog altijd uh, Bayern München in bal bezit. Bal gaat de diepte in naar Alaba. Alaba aan de linkerkant maken van de 1-0 vorige week. Belangrijk uh, goal, heel snel, na 23 seconden. Maar de bal uh, is nog niet voor het doel en uh, gaat ook niet voor het doel komen, want hij wordt door Ribéry naast het doel getikt en zo blijft het ook na 38 minuten spelen. 0-0. Terug naar Bas. Via schiet voor Barcelona, maar schiet over na 37 minuten. Blijft 0-0. Mooi moment zo even waarbij eh, Lavetti liet zien dat hij over een gezonde dosis humor beschikt. Na het moment van zo even waarbij Jalet geblesseerd was, was het spel door Kuipers even stilgelegd. Vervolgens eh, mocht Paris Saint-Germain de bal weer keurig teruggeven aan Barcelona. Dat deed het ook keurig, maar Lavetsy... Die tussen twee centrale verdedigers de bal kreeg. Maakte even als er zo'n grapje aanstalte om in volle spurt naar het doel te gaan en te schieten. En op het laatste moment kwam er een heel zacht rustig rolletje terug op Valders. Maar het zag er grappig uit. Hij moest er volgens mij zelf ook wel om lachen. Hoewel dat vanaf hier niet goed te beoordelen was. 0-0 dus na 38 minuten. De Fransen hebben een behoorlijk aantal kansen gehad. toch Via met name dus Lavetti. En nu gaan ze opnieuw weg. Maar is de bal die naar Lucas gaat te scherp en kan door de aanvallen niet worden bereikt. En zo neemt Barcelona weer over. En kan Xavi voor een aanval zorgen. Als tenminste de bal in ieder geval op de Franse helft komt. Maar eerlijk is eerlijk, daar heeft hij ook minder gelegen dan op de Catalaanse helft in de afgelopen minuten. Balbezit op het middenveld. Waarbij Adriano, Iniesta en Xavi een driehoekje vormen. Waarbij Xavi dan als speelbaar moet zijn. Maar die loopt eigenlijk weg. Daarmee brengt hij Adriano een beetje in de problemen. Die moet naar de linkerkant uitwijken. Daar is wel wat ruimte gevonden. Dan krijgt Iniesta de bal. Die draait vanaf de linkerkant weer naar binnen. Zoekt contact met mensen daar in het centrum. Dan is Alba doorgelopen en komt er een vlijmscherpe paas. Maar die is doorzien door de Fransen. En als Alba de linksback van Barcelona weg is. Zou er wat ruimte moeten liggen voor Jalais. Als hij tenminste snel is. Maar het paasje van uh, het Franse middenveld. Bereikt Jalais uiteindelijk niet. En wordt dan door Barcelona weer onschadelijk gemaakt. Slotfase van de eerste helft. 0-0 is het bij Barcelona, Paris Saint-Germain. 0-0 bij Juventus, Bayern München. En een uh, hele goede inzet uh, heb ik uh, gezien van uh, Alaba. David Alaba, de Oostenrijker, maar een uh, dito-redding van Buffon. Waardoor het nog altijd 0-0 staat. Eén wissel dus gezien van buiten heruit. Uh, Jeroen van Boateng erin. Echte Berlijner, geboren in West-Berlijn. Halfbroer van Kevin Prince Boateng, die we kennen... Uh, uit het uh, Italiaanse voetbal. Daar komt de bal, de vrije trap. Goeie vrije trap, maar uh, half weg gekopt. En dan is, gaat die bal er nog niet in. Ze krijgen wel kans hoor, Juve. Nu uh, is het Qualiarella die uh, heel dichtbij was... en zich heel boos maakt uh, op de scheidsrechter dat het een hoekschop is. Uh, het was een uh, goede kans overigens uh, voor Bonucci die mee was, de verdediger. En uh, ja, verdedigers moet je niet laten scoren, want dat kunnen ze niet. Nog vijf minuten te gaan. Juventus-Bayern 0-0. En uh, de doeltrap van Manuel Neuer, die een paar keer... Onder vuur is genomen. Maar het heeft uh, nog niets opgeleverd voor Juventus. En dus is die 2-0 voorsprong meegenomen uit de eerste wedstrijd voor Bayern. Nog altijd heilig en goed voor een halve finale plaats. Pirlo komt de bal even terug. Chiellini bal naar voren naar Pogba. Pogba bal breed naar uh, Padouin Padi En Padouin helemaal terug naar keeper Buffon. We gaan de slotfase in van de eerste helft. Nog een minuutje of vier te gaan. 0-0 bij Juventus tegen Bayern München. Of het gebrek aan zelfvertrouwen is bij Barcelona, weet ik niet. Maar Fabregas heel gehaast. 0-0 stand, 41ste minuut. Terwijl er eigenlijk een aanval van Barcelona in opbouw is. Krijgt hij de bal recht voor het doel op een meter of 20-25. Wil vervolgens schieten. Nou, dat doet hij ook wel huizenhoog over. Terwijl er echt opties zijn. Het is bijna niet Barcelona's om daar al te schieten. Want ja, als je nog vijf keer kunt combineren, waarom zou je het dan niet doen? Denk eens over het algemeen bij Barcelona. Maar dat dacht Fabregas nu niet. Misschien enigszins geholpen door het feit dat hij... Een hattrick maakte tegen Mallorca afgelopen weekend toen hij... net als nu trouwens in een soort Messi-rol als een soort valse spits in het veld stond. Toen won Barcelona met 5-0. Dat gaat vanavond niet gebeuren. Terwijl Pastoren weer overneemt voor Paris Saint-Germain. De steekbal in de richting van Ibrahimovic, doorzien door Piqué, wordt onderschept. Want de bal opnieuw voor Franse voeten valt. En Thiago Silva opent naar Jalet. Die is doorgelopen aan de rechterkant van het veld. Pedro moet in de laatste fase meer terug dan hem lief is. En opnieuw komen de Fransen. Flinke overtreding gemaakt door Adriano... Daar gaat een vrije schop komen. Er komt geel ook voor de man die de overtreding maakt. En Thiago Motta. Is dat Motta die daar... Nee, is dus Lucas die tegen de vlakte geholpen is. Wordt in ieder geval door uh, zijn landgenoot. Want dat mag je even goed zeggen. De Brazilianen overeind geholpen. Hij krijgt geel Adriano van scheidsrechter de Kuipers. Die gele kaart kost hem een wedstrijd. Dat betekent dat Barcelona voor een eventuele volgende wedstrijd opnieuw moet gaan puzzelen. Hoe ze dat dan weer gaan oplossen. Want uh, Ik vertelde al eerder. Mascherano, Pujol. Dat zijn de mensen die we daar normaal zien. Maar die zijn allebei... Niet beschikbaar en dat zal niet meer veranderen ook binnen afzienbare tijd. Hoe dan ook, 42 minuten op de klok, een 0-0 stand. En een ja, buitenkantje mag je niet noemen, maar toch in ieder geval een mogelijkheid voor Paris Saint-Germain. Normaal gesproken via Ibrahimovic. Om eens te kijken wat hij kan van deze afstand. Het is ver hoor, het is uh, 25, 26, 27 meter. De afstand tot het doel van Victor Valdes, die omdat hij nou eenmaal een jaartje met. Deze Ibrahimovic op de training gestaan heeft er ook niet helemaal gerust op is. Want hij kan ongelooflijk verneinig schieten. Doet hij dat ook? Ja, dat doet hij maar in de muur. En daarmee is het gevaar geweken. De aanval geneutraliseerd. De bal springt uit de muur naar de zijkant weg. Ibrahimovic hobbelt er zelf achteraan. Kan de bal wel binnenhouden, maar niet in bezit. En zo neemt Barcelona over. Blijft het 0-0 in een duel dat langzaam maar zeker enerverend is. En zeker interessant, omdat het niet zomaar gezegd is... dat Barcelona zich hier ontdoet van Paris Saint-Germain. Robbe trekt voor de tweede keer naar binnen met de bal aan de voet. En schiet voor de tweede keer huizenhoog over. De man uit Bedem van 23 januari 1984. Het is maar dat u het weet. 29 jaar jong. Uh, hij uh, ziet in de wedstrijd tegen Juventus met zijn Bayern München, dat het nog altijd 0-0 staat. En Bayern in de slotfase van de eerste helft wat sterker wordt. Weer uh, Robben, die de bal nu naar Ribéry speelt aan de linkerkant. Ribéry, bal even naar Schweinsteiger. Dan gaat de bal naar Martinez en het rondspelen naar Boateng, die opkomt. En uh, een mooie paas geeft op Ribéry. Aan de buitenkant vertrekt Alaba, die krijgt de bal in de voeten. En uh, Ribéry is doorgelopen, maar Alaba kiest uh, het zekere voor het onzekere via Martinez. En dan gaat de bal helemaal terug naar eigen helft, naar dan Dante, Dante Boateng. En dan het spel verleggen naar de rechterkant. Naar Philippe Laam. Laam, Schweinsteiger. Ja, zo is het lekker voetballen. Voor Bayern München. In de wetenschap dat Joeve er minimaal twee moet scoren. Dante. Helemaal terug naar zijn keeper, Noyer. En zo is het uh, wel heel simpel. Want uh, Juve komt er eventjes helemaal niet meer aan te pas. heeft een paar kansen gekregen, een paar mogelijkheden. Nu Kielini die in de rug van Mansoukic springt. En ook weer zo'n vervelend. Wat een vervelend mannetje is dat? Die moet ik toch niet tegenkomen. Want dan uh, zou ik het ook nog tegen hem zeggen. Ook, alhoewel, 1,93 meter en nogal een beest. Ik zal uh, meneer zeggen dat hij... Uh, hij heeft uh, Mandzukic flink tegen de grond gewerkt, Keerlini. En liep er nog over te zeuren ook. 0-0 in de slotfase. Ja, voor het geval u denkt, wat is Andy Houtkamp dan? Die is 1,87 meter, 87, maar wel een beest. Halve minuut nog te gaan bij Barcelona, Paris Saint-Germain. Iniesta komt, zoekt ruimte om te schieten, zoekt ruimte om te pasen. Bijna valt die voor voor de voeten van Fabregas. En eigenlijk voert eerst in... 10, 15 minuten is het de verdediging van de Fransen Even de weg en de bal kwijt. Die schiet uiteindelijk wel door voor de voeten van een van de verdedigers... die dan maar een hoekschop weggeeft. Dat lijkt me in de slotfase van de eerste helft verstandig. Want daarmee voorkom je in ieder geval voorlopig de problemen. Of dat zo blijft is de vraag. Want Busquets heeft zich gemeld in het strafopgebied. Piqué heeft zich gemeld in het strafopgebied. En die gaan dan nu gezocht worden. Terwijl de extra tijd een minuut bedraagt bij de hoekschop van Xavi vanaf de rechterkant. Piqué de lucht in. Wordt weggekopt door Alex... Voor de voeten komt de bal dan uh, van wie is dat? Adriano die hem naar de zijkant meegeeft aan Iniesta. Die wil zijn tegenstander opzoeken. Loopt het strafgebied niet binnen. Geeft de bal op de tweede paal. Bijna komt die bal op het hoofd van Xavi. Maar Xavi loopt er net aan voorbij. De bal is een uh, centimeter of 20, 25 te hoog. En komt dus niet op zijn hoofd. Draait weg over de achterlijn. En het valt nu wel op dat de Spaanse regie in het begin van de wedstrijd weinig oog had voor Messi op de bank... maar de laatste 10, 15 minuten eigenlijk keer op keer het shot schakelt van Messi... die in het begin van de wedstrijd rustig zat... toen aan zijn nageltjes ging knabbelen en inmiddels niet meer rustig zit... maar staat en loopt en ijsbeert en aan de rand van de Decaut hangt... allemaal om aan te geven dat hij in de spanning zit... en dat om aan te geven dat Barcelona in de spanning zit. Want Barcelona heeft het echt heel moeilijk tegen Paris Saint-Germain... dat hij in de eerste helft de beste kansen kreeg... En zomaar op een 1-0 voorsprong had kunnen staan. De officiële speeltijd zit erop. De extra speeltijd zit erop. Komt er nog één mogelijkheid voor Barcelona of was dit het? Het antwoord is dit was het. Het is rust omdat Kuipers heeft gefloten. We gaan voor de slotseconde nog naar Turijn. Juventus, Bayern, München en die. En daar staat het 0-0. We zitten in de extra tijd. Nog een hoekschop voor... Uh, Juventus 0-0 dus de stand. Hoekschop vanaf de rechterkant. Pierlo, bal voor het doel. Wordt gekopt door wie? Door helemaal niemand. Want de bal schiet door. Komt terecht bij Assamoa. Assamoa legt de bal even terug. Wordt hij weer in het strafschopgebied gewerkt. En dan is het ook hier rust. Want scheidszetter Caraballo heeft gefloten voor de rust. Eigenlijk is Bayern niet in de problemen geweest. Op een paar kleine mogelijkheden na. Maar Bayern heeft zelf ook kansen gehad. En dus is de 0-0 ruststand te billeken.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 And stick to the recipe. Zes over half tien. Nu luistert aan extra NOS langs de lijn. In verband met de uh, Champions League: twee mooie wedstrijden. Barcelona tegen PSG en uh, Juventus tegen Bayern. Bij beide wedstrijden is het rust momenteel en staat het nog 0-0. Het komend BK in, in uh, Nederland staat natuurlijk vooral in het teken van de topper tussen PSV en Ajax. Het gat tussen koploper Ajax en de nummer twee PSV is drie punten. Dik Advocaat, dat is de trainer van PSV. Die noemt het een uh, wedstrijd op zich. Voormalig bondscoach Bert van Marwijk blikt vooruit op de wedstrijd... en is het niet helemaal eens met de uitspraak van de PSV-coach. Het is wel een speciale wedstrijd. Op zich wil ik nu niet zo zeggen. Want uh, de situatie bij PSV leidt ertoe, denk ik... dat zij uh, ongelooflijk uh, veel fanatisme aan de dag zullen leggen. En eh, Ajax is de ploeg in vorm. En dat, die heb ik ook al vaker complimenten gegeven. En onder normale omstandigheden denk ik ook dat Ajax zou winnen. Maar dit is wel het mooie van voetbal. Hè? PSV eh, vindt zelf dat ze veel vijanden hebben. En dat schept een bepaalde band. En eh, dan is een ploeg tot heel veel in staat. En is dan ook onvoorspelbaar. Ze zullen denk ik ook wel denken aan de internationale wedstrijd van Ajax in Roemenië. En dus er zal veel uh, fysiek in de strijd gegooid worden, althans dat verwacht ik. En uh, nou, de, de, de, de, aan Ajax om daar goed mee om te gaan. En aan PSV ook, want het moet natuurlijk niet uh, over de scheef gaan. Dus het wordt uh, een hele interessante wedstrijd. Welk voetbal uh, vind jij het leukste van de twee teams? Nou, uh, laat ik zeggen, ik heb een aantal wedstrijden van PSV gezien waarbij ze heel goed speelden. En, maar ik vind dat Ajax het meest constant is in zijn spel. En uh, daarom uh, uh, presteren ze ook constant. Zij. Als ze een mindere dag hebben of ze hebben minder, zijn een tijdje minder in vorm. dan halen ze toch een bepaald niveau. En, en, en ik vind dat toch wel het verschil. Met, uh, zeker nu met PSV. Je bent geen trainer van PSV, maar toch? Um, ze kunnen kiezen uit uh, verschillende spitsen: heel andere types. PSV zou kunnen spelen met lens in de spits, um, maar taf's. Maar je zou zelfs kunnen kiezen in zomaar voor factoifonen. Wat, waar zou je voor kunnen uitgaan en wat zou dat betekenen voor het spel van PSV? Nou, ik heb geen voorkeur, <coughs> zover. Omdat ik, ik vind altijd, als je over dat soort dingen praat... Uh, en ik, daar sta ik toch nog wel redelijk dichtbij... dan moet je gewoon uh, elke dag op de club zijn. En uh, dat kan Dick het beste bepalen. Dat heeft ook te maken met, ja goed, met van alles, met spelen, hoe spelers in hun vel zitten. en Als je kijkt naar de, de, de, de kwaliteit van beide teams... Dan zou je zeggen dat PSV meer gebaat is bij, bij snelheid voorin uh, naar het centrum van, uh, van Ajax. Ajax heeft uh, een probleem op te lossen in het doel. Vermeer is er niet bij. Uh, Sillesse wel. Een keeper die natuurlijk in Ajax nog heel weinig heeft gespeeld. Kan dat cruciaal zijn in zo'n belangrijke wedstrijd? Dat kan zeker cruciaal zijn. Maar goed, ik heb wel veel vertrouwen in Sillesse. Ik heb hem toen ook uh, met Neil Zalfton meegenomen naar die trip Zuid-Amerika. En daar maakte hij al een uitstekende indruk. Dus uh, ik vind het gewoon een, uh, een hele talentvolle keeper. Dat zag je ook toen hij erin kwam. Het enige uh, wat hem padden kan spelen... is dat hij weinig ritme heeft op dat niveau. Maar als ik dan de laatste wedstrijd zie... dan denk ik dat Ajax daar niet zoveel zo over hoeft te maken. Kun je zeggen dat Ajax eigenlijk met het elftal wat waarschijnlijk speelt tegen PSV... Uh, echt Ajax voetbal speelt? Als je naar de vleugelspelers kijkt... het zouden wel eens Schöne en fyser kunnen zijn. Eigenlijk geen klassieke Ajax-buitenspelers, kortom... Is het wel echt de Ajax-stijl die we zien? Het is de Ajax-stijl in de moderne tijd, vind ik. Want uh, de echte buitenspeler die zie je bijna niet meer. En dat wordt ook steeds moeilijker voor een echte buitenspeler. Want uh, het veld is nog even groot als 100 jaar geleden. Maar de, die spelers op dat veld die zijn veel sneller geworden. Ze zijn tactisch beter geworden. Alles is beter materialen. Uh, ze, ze kunnen uh, sneller dingen herstellen. Dus eigenlijk wordt het veld kleiner... Als hij dan met een echt een, een traditionele buitenspeler speelt, dan moet hij extreem goed zijn. Want die moet in een hele kleine ruimte elke keer het verschil kunnen maken. Daarom denk ik ook dat de tendens is dat daar veel gevarieerd wordt aan die zijkanten. En dat er ve veel meer mensen van buiten naar binnen komen. Ik vind het Ajax-spel is niet alleen uh, de traditionele buitenspeler, maar is ook het positiespel. En dat, dat doen ze, vind ik op dit moment, heel erg goed. Bert van Marwijk in gesprek met Arno Vermeulen. De kraker in de eredivisie wordt zondag gespeeld en begint om half vijf. Voor we zo meteen teruggaan naar het Champions League voetbal... even een uitstapje naar het Nederlands honkbalteam. Dat laat zien dat ze meespelen in de wereldtop. In 2011 werd oranje onder leiding van aanvoerder Sydney de Jong wereldkampioen. En onlangs bereikte Nederland de halve finale van de World Baseball Classic... mede door het goede gooien van Rob Kordemans. Nou, deze twee honkbalgrootheden die jarenlang in de Nederlandse hoofdklasse speelden... beginnen morgen aan een nieuw avontuur in hun loopbaan. Samen met Persie Insenia staan ze morgen voor het eerst als coaches langs de lijn. Rutger Hekman stelt ze aan u voor. Hi, ik ben Sidney de Jong. Uh, ik ben vijf keer Europees kampioen geworden... en één keer wereldkampioen. Uh, dit is het eerste seizoen dat je als hoofdcoach aan de slag gaat. Wat verwacht je daarvan? Ik verwacht een leuk seizoen met jongens die hard werken... en dat we goed honkbal gaan spelen. Jij was als captain jarenlang het verlengstuk van de coach. Uh, hoe voelt dat nu om zelf coach te zijn? Nou ja, wat je zegt. Ik was al... aan het, het einde van mijn carrière qua honkballer uh, was ik al bezig met heel veel uh, tactische dingen. Gewoon in mijn hoofd. Uh, dus het is nu leuk om, om zelf het voortouw te nemen... En, uh, en te laten zien hoe het moet. Ik ben uh, Rob pitching pitchingcoach van uh, LD Amsterdam. Ik heb uh, zes uh, Europese kampioenschappen achter mijn naam, één wereldkampioenschap en uh, pas geleden nog een halve finale van, het, uh, van de World Baseball Classic. Oh ja. Wat is jouw functie hier in dit team? Ik uh, begeleid uh, de pitching in ons team. En dat uh, houdt in dat ik uh, moet zorgen dat ze, dat ze gezond blijven, uh, dat ze genoeg werk doen. En uh, overleg met, uh, met, uh, met Sydney uh, hoe we de pitching changes gaan doen. Nou, als er een, een pitcher is met uh, meer ervaring uh, dan Rob Kordemans op dit moment... Uh, ...ik denk dat die uh, moeilijk te vinden zijn. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd wat Kordemans al bereikt heeft. Maar uh, daar zit uh, zeker zit nog wel wat uh, meer Europese kampioenschappen aan vast, denk ik. Uh, en niet te spreken over de Europa Cups en, uh, en de Nederlandse kampioenschappen. Uh, ja, hij is spelercoach. Uh, hoe zie jij hem het meest nu dit seizoen? Als speler of als coach? Nou ja, kijk Met een pitcher, zeker een startonder pitcher, is dat redelijk makkelijk, uh, ja, makkelijk te benoemen... Hij start één wedstrijd en is de andere twee wedstrijden volledig beschikbaar. Uh, dus uh, ik zie hem dan, als je het zo gaat bekijken, meer als coach. Omdat dat twee van de drie wedstrijden zijn. Uh, je werkt nu samen met Sydney. Eigenlijk waren jullie altijd een koppeltje. Hij catcher, jij pitcher. Uh, is die verstandhouding anders nu? Hij hoofdcoach is en geen speler meer? Uh, nou, nee, niet per se. Maar kijk, er moet altijd één iemand aan het roer staan. En... Uh... Dat is hij gewoon. Hij maakt de laatste beslissing. Maar het gaat altijd een overleg. Maar als hij iets door wil drukken, dan gebeurt het ook. doen we nog? één keer vijf? Twee keer vijf. Twee keer zeven. Twee keer zeven. Ah, daarna Eén. nog een keer. Daarna probeer ik nog een lijkt. Lijkt. Hi, Ik ben Percy Zenia. Ik speel uh, bij L.N.D. Amsterdam Pirates. En, uh, ik heb 153 in het land. Uh, ook ben ik de uh, afgelopen vier jaar uh, bondscoach geweest uh, van het Nederlands dames En toen uh, zijn we naar het WK geweest in uh, Caracas en in Canada. Wat neem je daarvan mee naar dit team? Uh, nou ja, hoofdzakelijk mijn coachingervaring. Het uh, is toch uh, een uh, ja, flinke ervaring geweest met de meiden. En uh, ja goed, hier uh, trekken we die lijn voort en uh, hebben we een heel getalenteerde groep. En uh, kunnen we mooi fijn tunen met die gast alles. Zijn jullie eigenlijk gewoon drie vrienden? We zijn zeker weten, drie vrienden, maar we kunnen het zakelijke en het vriendschap goed scheiden. Is dat de kracht van jullie als staf? Het jeugdige en het vrolijke op het veld laten zien? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat ook een coach je eigen coachstijl heeft. En ik denk dat je als mens altijd jezelf moet blijven en eerlijk en open moet zijn. Uh, en dat is wat wij uh, met z'n drieën doen. En uh, goed, uh, ik denk dat we dat ook ja, uitstaan. Ik denk dat je dat Hij begon met ja en ja, doen. Oh nee, zit graag. Nee. Ik kom terug van de World Baseball Classic. Uh, wat heb jij van Bert Blijleven geleerd? Wat jij nu hier bij de jongens ook gaat uh, toepassen? Nou, voornamelijk hoe je. Uh, hoe je je opstelt tegenover een, tegenover een groep, het moet allemaal niet te serieus zijn. Want je moet ook af en toe een geintje kunnen maken. Maar toch wel optreden wanneer het een beetje uit de hand loopt natuurlijk. En dat, uh, daar hebben wij allemaal geen ervaring in. En uh, ja, dat leren we nu elke week een beetje meer. Dus, uh, en dat gaat voor ons nog goed. Ja, blijf oppassen met je, met je voeten. Ja. Dat je wil heel erg mee instappen. Word je wel eens aangesproken door hun op dingen die jij misschien nog niet ziet... maar in de toekomst wel kan verbeteren? Ja hoor, ja hoor, zeker weten. Ik bedoel, uh, en dat probeer ik ook zeker te gebruiken. Uh, als ik daarvoor kan groeien, dan uh, heel graag. Goed zo, naar die bal zoek je ook, hè? binnenkant. Right, hoe de R hier? Met Het aantal interlands dat jullie als coachingstaf hebben... denken jullie dat jullie een stapje voor hebben op alle andere coachingstafs in de hoofdklasse? Nou, dat denk ik niet, want we zijn natuurlijk nog wel onervaren in het coachen. Dus dat, dat moeten we nog even, even ondervinden, hoe dat... ...allemaal terecht komen. maar ja, uh, we hebben de kans gekregen. We wilden het heel graag doen met z'n allen. En we zullen zien naar waar het Schipstrand. En waar dat Schipstrand zijn de heren het nog niet over eens? De doelstelling is: play-offs halen. En dan ook de play-offs winnen? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Uh, als ervaring als honkbalspelende, uh, weet ik dat alles kan gebeuren in de play-offs. Dus ik denk als je een reëel doel kan stellen, is de play-offs. En in de play-offs zien we wel weer verder. Joh. Maar uh, heel stiekem zijn we ook wel, uh, zien we onszelf ook wel in de finale. En dan, uh, ja, dan weet je natuurlijk nooit waar het heen gaat. Uiteraard play-offs winnen, Hollister in de landskampioen. Ja. Did you? Did you? No. no een bijdrage van uh, Rutger Hekman. Van uh, de Hongballers terug naar de voetballers. Tweede helft, Champions League. Laten we eens kijken bij Barcelona. Speelt Messi, Bas? Nee, die uh, zit nog steeds op de bank. Nou kan ik me voorstellen dat de filosofie van uh, Villanova ook geweest is. Met deze stand zijn we even goed door. Want Barcelona heeft al 0-0 strikt genomen genoeg. Dus de nood is nog niet aan de man. En nou kan ik niet precies in zijn hamstring kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je daar geen risico mee wil nemen. En zeker niet als het nog niet nodig is. Dus uh, dezelfde elf van Barcelona, dezelfde elf van Paris Saint-Germain ook. Voor het begin van de tweede helft. De bal rolt weer. En de eerste overtreding is alweer gemaakt. Het hoogte van de middellijn waar Pedro het slachtoffer van is. zo krijgt Barcelona een vrije schop te nemen. En wordt Adriano achterin ogenblikkelijk onder druk gezet. Die neemt al heel veel risico's. Soleert langs twee tegenstanders. Dan voor de zekerheid nog maar langs een derde ook. Dan wordt hij door de laatste die de achtervolging nog doorzetten. Ibrahimovic, aan zijn schouder getrokken. En krijgt hij een vrije schop. Maar hij zal zich nog wel eens een keer achter de oren krappen. Dat hij dit soort grapjes toch eigenlijk niet meer moet uithalen. Hij lag ook aan de basis met een foute. In het begin van de eerste helft aan de eerste grote kans die Paris Saint-Germain kreugt. En eigenlijk vanaf dat moment zijn de Fransen wat uit hun schulp gekropen. Nu moeten de Fransen achteruit als Daniel Alves meekomt... maar de bal halverwege de helft van de Fransen vergeet. De hulp in van Xavi. En dan begint in het begin van dit uh, tweede bedrijf bij de 0-0-stand... nogmaals weer het traditionele omsingelingsvoetbal van Barcelona... waarbij de backs zich inschakelen. Alba mee, tegenstander voorbij, voorzet gegeven. Onderschept met de eerste paal door Alex... voordat de bal ook maar in de buurt van David Fia komt... En dat levert dan een hoekschop op. Het is eigenlijk voor het eerst hoor dat Alba zich aanvallend inschakelt. Goed de bal meekrijgt met een stijlvol wippertje langs Jalet gaat. Maar de bal dus bij de eerste paal weggetrapt door Alex. En dan in afwachting van een hoekschop de eerste en deze tweede helft. Die genomen worden links en rechts door Xavi, de aanvoerder. En dus maar weer kijken of Piqué of Busquets de twee langsten met een hoofd met de bal kunnen komen. De luchtmacht van de Fransen stelt meer voor, ook nu. Want de bal wordt vrij eenvoudig door Motta weggekopt. Gaat dan uh, over de zijlijn. En dan komt er een ingooi voor Barcelona. Daar staat Xavi nog, want hij nam daar de hoekschop en die laat de bal liggen voor Jordi Alba. En zo staat het hele helft van Barcelona weer op de helft van de Fransen nu. Als de bal richting de cornervlag wordt gegooid. Teruggekaatst wordt naar Alba. Opnieuw over de zijlijn gaat. Nou denk ik dat er opnieuw een... In Gooi ik op voor Barcelona omdat die bal door Lucas het laatst wordt geraakt. Dat is inderdaad het geval. En zo duurt de aanval van Barcelona door. Leiden ze nu balverlies. Wil dat Ibrahimovic met een steekballetje de counter inluiden voor Paris Saint-Germain. Dat lukt eigenlijk maar half. Barcelona zitten we er even tussen. Na 47 minuten blijft het 0-0 in Spanje. Vrije trap voor Juventus. Op een mooie plek. Een beetje aan de zijkant van het strafschopgebied. Een medertje buiten het strafschopgebied. Pierlo met de aanloop. Pierlo met het schot. Wel aangeraakt in de handen van Neuer. Hij kwam hier echt met een rollertje in terecht. Ja, weer een mogelijkheid in het begin van de tweede helft. Nu voor Pierlo met die vrije trap. Een karambol. Keulemans zou hier jaloers op zijn geweest in vroeger tijden. Maar het levert dus niets op voor Juventus. Het staan nog altijd 0-0. Nog even ter herinnering in München. Een week geleden was het 2-0 voor Bayern en dus staat Bayern uh, in de tweede helft met een, uh, een been in de halve finale. Balbezit voor Boateng, ingevallen in de eerste helft voor de geblesseerd geraakte van buiten. Via Neuer gaat de bal dan naar voren voor Bayern München. Uh, geen wissels gezien aan de kant van Juventus. Uh, waar het grote probleem de spits is. Qualiarella hij, uh, kan er weinig mee uh, doen met de, de ballen die hij krijgt. En Pirlo heeft nog niet uh, echt de lekkere steekpaas gevonden. Nu dan misschien als uh, Vuzinic uh, de bal... Voezinic moet ik zeggen de bal naar voren probeert te spelen. Maar ook dat lukt niet. En dan kan Robbe overnemen. Robbe geen uh, goede eerste helft gespeeld. En raakt nu ook de bal weer kwijt. En kan uh, Juventus in de avond gaan. Qualierella heeft de bal gekregen. Moet er iets uh, leuks mee doen. Fabio Qualierella. Maar hij loopt het strafschopgebied uit. En gaat dan schieten. Mooi schot. Maar net naast het doel van Manuel Neuer. Het uh, is duidelijk, Juventus wil snel scoren in de tweede helft. Het team van Antonio Conte, maar het wil nog niet lukken. Nog altijd 0-0. Bas bij Barcelona, Paris, Saint-Germain. Ook geen goals. En uh, dat na 49 minuten. Voor de zoveelste keer een wild te vroeg schot van Fabregas. Die zoals gezegd afgelopen weekend er drie in prikte. Maar vanavond blijkbaar het gevoel heeft dat als hij maar schiet... dat alles in goud verandert. Nou, dat is het absoluut niet zo. Want alles wat hij produceert gaat... Niet even, maar meters over. En als je dat als commentator gezegd hebt, dan schiet hij er waarschijnlijk straks één in de kruising. Maar dat merken we dan vanzelf. Voorlopig komt hij daar dus niet in de buurt. Alba aan de bal voor Barcelona. Op de helft van Paris Saint-Germain zoekt contact met Pedro. Die naar binnen kruipt. Bal zomaar inlevert bij Motta Die speelt hem dan eigenlijk slordig in de breedte. Het wordt opgelost en dan kan Paris Saint-Germain nog uitverdedigen. Als Pastoren en Ibrahimovic aardig combineren. Wat heet aardig. Pastoren is weg. En verschijnt vrij voor het doel. Pastoren gaat scoren. Die scoort. Het is 1-0 voor Paris Saint-Germain na 50 minuten. Pastoren is de man die het zetje geeft. En die doet dat na een werkelijk fenomenale 1-2 met Slaton Ibrahimovic. De Argentijn mag dan eh, achtervolg nog wel door twee verdedigers van Barcelona. Het strafsoegbied inlopen vanaf de linkerkant. En de bal over de doelman Victor Valdes heen. Wip. Ik denk dat de keeper hem nog wel even raakt. Maar dat is niet genoeg. En zo uh, zit Barcelona diep in de problemen. Je kan ook niet zeggen dat dat verrassend is. Want op basis van het wedstrijdbeeld van de eerste 50 minuten zijn de Parijzenaars er simpelweg dichterbij geweest. Zijn ze gevaarlijker geweest? Hebben ze zich niet verstopt? Hebben ze goed gevoetbald? En uh, krijgen ze op deze manier loon naar werken door de goal van Pastoren. Waarbij we nog één opmerking moeten maken. Maar dat doe ik omdat het Nederlandse arbitrage is. Dat grensrechter Van Roekel heel keurig de vlag naar beneden houdt omdat er van Paris Saint-Germain nog wel eentje eigenlijk in de weg loopt. La Vecie, die staat buitenspel, maar blijft keurig van de bal af. De grensrechter houdt keurig de vlag naar beneden. En zo mag de aanval door. En komt Paris Saint-Germain op een 1-0 voorsprong bij Barcelona. Na 51 minuten pastoren na een puntgave 1-2 met Ibrahimovic. Heeft gescoord. En Barcelona zal Messi de dekoud uitsturen. Barcelona zal risico's moeten nemen en gas moeten geven. Want het staat achter... En dat gebeurt toch niet zo vaak. Barcelona dus achter. Maar bij Juventus tegen Bayern München staat het 0-0. Hoekschop vanaf de rechterkant. Met het linkerbeen van Robben. Daar komt die bal bij de eerste paal. Wordt weggekopt. Wordt opgevangen door Schweinsteiger. En dan helemaal terug Dante, Philippe Laam. Helemaal terug naar keeper Neuer in het uh, stadion, het uh, Juventus stadion. Helemaal stamp en stampvol met 41.000 mensen. In het oude De Lallepie konden er meer, zo'n 60.000. Maar hier zitten er 41.000. En uh, die zitten niet te genieten, want het is nog geen uh, superwedstrijd. Een harde wedstrijd en uh, Juventus kan toch uh, wel wat balbezit af en toe hebben... en wat druk geven richting het doel van Neuer. Maar echt gevaarlijk, alleen via een paar vrije trappen zijn ze niet geweest. Weinsteiger nu Hij heeft de bal. Speelt hem even breed naar Alaba. Alaba Opent naar de rechterkant, naar de andere bek. Naar Filip Laam. Laam, bal even weer naar uh, Ribery, Die uh, op het middenveld is uh, komen lopen. Speelt de bal naar voren. Naar Manzikic. Uh, bal probeert hij bij uh, Robert te krijgen. Dat lukt niet. En dan kan er weer uitverdeeld gaan worden door Juventus. Maar best is het allemaal niet. Ook niet van Bayern. Maar Bayern vindt het allemaal best met deze stand. Want het staat nog altijd 0-0 bij Juventus tegen Bayern München. Het is dat Adriano in de weg loopt bij Barcelona, Paris en Germain. Anders kan Lavetti de 0-2 binnenlopen. Nou opnieuw goed voorbereid het werk van Ibrahimovic. Nu in de hoekschop. Valdes komt zijn doel uit. En dat doet hij goed. De keeper, want hij heeft de bal te pakken. En plotseling is het stadion in alle staten. Wat moet Barcelona achter een achterstand aanjagen? En uh, zoals ik zei, achterstaan doet Barcelona niet vaak en niet graag. Natuurlijk, ze verliezen ook wel eens een keer. Dat gebeurde dit seizoen in de Liga. In de competitie twee keer. Toen was Real Madrid te sterk. In de Champions League en zeker thuis moeten we terug tot 2009 om te kijken wanneer Barcelona voor het laatst verloor. Toen was het de groepswedstrijd tegen Rubin Kazan die ineens verloren ging. Dat werd 1-2. En in uitwedstrijd ja natuurlijk dit seizoen tegen Celtic en uh, bij AC Milan op bezoek. Toen ging het ook twee keer onderuit. Maar thuis goede dag. Een uh, sensationeel scoreverloop dat dusver dat scoreverloop dat dus precies één doelpunt bedraagt. Maar dat was niet van Barcelona, maar van Pastoren terwijl nu de handen op elkaar gaan. Omdat inderdaad Messi zich heeft gemeld buiten de dekoud en is begonnen aan de warming-up. Die gaat dus straks in het elftal komen en moet maar kijken of hij het schip van Barcelona vlot kan trekken. Dat probeert Iniesta nu ook, die bij de cornervlag aankomt aan de linkerkant van het veld. Het duel op zoek met Jallet. Jalet tikt de bal het strafschop of het veld uit. Een ingooi voor Barcelona. ...dat met veel mensen nu bezit neemt van de Franse helft. Iniesta vanaf de linkerkant draait naar binnen toe. Het is daar veel te druk. Verspeelt de bal. Overname van Paris Saint-Germain dat nu natuurlijk helemaal kan gokken op een counter. En met de snelheid van Pastoren Lucas Lavezzi natuurlijk levensgevaarlijk kan zijn... ...als Barcelona straks vroeg of laat de deur een keer moet openzetten. Pas van Sergio Busquets wordt door de Fransen onderschept op een druk deel van het middenveld. Daar komen ze er aardig uit trouwens. Pastoren krijgt dan de bal. Paas naar Ibrahimovic komt de weerstand Dodelijke 1-2. Ibrahimovic halverwege de Spaanse helft. Houdt de bal aan de voet. Daagt zelfs de tegenstander een beetje uit. Komt met de schijnbeweging. Wilde dan aan de rechterkant langs. Pastore opnieuw aangespeeld. Snelle 1-2 met Lucas die die bal eigenlijk in de loop meekrijgt. Maar hem te ver voor zich uitspeelt. En zo neemt Barcelona weer over. En wil het tempo maken via Xavi. Maar de Fransen zijn niet gek. Die hebben zes man, de twee centrale middenvelders en de vier verdedigers achter de bal gehouden. En ik vermoed dat dat niet meer gaat veranderen. Zolang het 1-0 staat voor Paris Saint-Germain. Eén goal brengt Barcelona in de volgende ronde. Maar voorlopig, virtueel, staan de Fransen daar. En ook de Duitsers. Die uh, aan het spelen zijn in uh, Turijn, in uh, het stadion, het Juventusstadion, Want daar staat het 0-0. En na de 2-0 van vorige week is het duidelijk dat uh, Bayern dus uh, dan doorgaat. Het laat zich niet verschalken zoals dat gebeurde in de vorige ronde tegen Arsenal. Toen het nog even knap uh, listig werd, thuis uh, Na een uh, goede overwinning uit 3-1 werd het 2-0. Verlies thuis tegen Arsenal. Maar dat was die drie doelpunten uitgescoord was genoeg. Balbezit voor Schweinsteiger. Speelt de bal even breed op Boateng. Boateng naar Laan. Laam naar de inschuivende Schweinsteiger. Schweinsteiger en niemand van Juventus die ook maar een poging doet... om de spelers van Bayern aan te vallen. Wat dat betreft snap ik Konto ook niet. Je moet minimaal twee doelpunten maken. En dan speel je zo behoudend eigenlijk. En laat je ook geen ander spelletje zien. Maar... Uh, Matri zou bijvoorbeeld kunnen komen. Hij is nog de enige spits die op de bank zit. Terwijl Robben een heel klein duwtje kreeg. En uh, ze theatraal ging liggen. Zoals ze dat heel af en toe van hem kennen. Uh, is het nog altijd balbezit voor Bayern München. En Bayern München absoluut niet in de problemen voor ons nog. Na tien minuten spelen in de tweede helft. Bij 0-0 stand tegen Juventus. 0-1 Barcelona, Paris Saint-Germain Barcelona achter na 56 minuten. En David Villa een schot van afstand. Dat denk ik nog van richting wordt veranderd ook in de doelmond. Dat is wel zeker het geval. Via vindt dat dat bovendien is gebeurd door even zijn tegenstanders. En maakt zich nu boos op Kuipers. Omdat die weigert een hoekschop te geven. Een herhaling zal dan maar moeten uitwijzen of die bal nou ja, dat die van richting werd veranderd. Dat klopte wel. Maar is dat Alex geweest of is dat Pedro geweest? Hoe dan ook. Is die bal over de achterlijn gegaan. En een volgende herhaling. Kijk nog maar even met de halve oog na. Blijkt dan inderdaad dat uh, David Via wel gelijk had. Want het is Alex die die bal het laatste raakt. En Barcelona had een hoekschop moeten, nemen, die, of moeten krijgen. Die krijgt het niet aan de achterkant. Nu bij Barcelona wordt er weer een foutje gemaakt. Alba, het is af en toe wel een beetje lichtzinnig. Gaat het duel half in met LaVezzi. Heeft dan de mastel dat er uiteindelijk gefloten wordt. En dat Barcelona de bal terugkrijgt via Piqué. En kan gaan bouwen aan een aanval aan de rechterkant van het veld. Daniel Alves, bal voor het doel. Via duikt daar nu vaker op aan de zijde van Fabregas. En dan komt de bal eruit en springt hij voor de voeten van Xavi. Zou die kunnen schieten? De omsingeling is er weer met uh, Iniesta, maar Barcelona zal behalve omsingelen... in het laatste half uur van deze wedstrijd ook andere dingen moeten verzinnen. Natuurlijk, Messi gaat straks in het elftal komen omdat hij begon is aan de warming-up. Maar Barcelona zal werkelijk alle registers moeten opentrekken... om vanavond nog een resultaat te halen en langzij te komen bij Paris Saint-Germain... dat voorlopig gewoon voorstaat met 0-1. Het laatste nieuws. De Ik heb president Poetin onze zorg overgebracht op het punt van homorechten. We've We've lost a great prime minister, a great leader, a great Britain.